Herman Vriend met het NOS-journaal. SP-leider Roemer denkt dat hij na de verkiezingen gewoon in de Tweede Kamer blijft. Toch sluit hij een plaats in het kabinet, ook als vicepremier onder PvdA-leider Samson, niet helemaal uit. Roemer zei in Buitenhof dat hij op dit moment het best op zijn plek zit als fractievoorzitter in de Tweede Kamer. In mei had de SP-leider nog gezegd premier te willen worden als zijn partij de grootste wordt. De SP van Roemer leek aanvankelijk de grootste partij te kunnen worden, maar de laatste weken doet de partij het slecht in de peilingen. Zo'n 2,5 miljoen mensen hebben de afgelopen weken de stemwijzer op internet ingevuld. Bij de vorige verkiezingen werd de stemwijzer meer dan 4 miljoen keer geraadpleegd. De stemwijzer verwacht de komende dagen nog veel drukte op de website. De stemwijzer is niet het enige hulpmiddel voor kiezers. Vergelijkbare initiatieven zijn bijvoorbeeld Kieskompas, de ondernemersstem en de groene kieswijzer.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 Het weer. Vandaag is het droog, zonnig en warm. Tot 24 graden aan zee en plaatselijk 29 graden in het binnenland. Morgen blijft het warm, maar kan er af en toe een bui vallen. De dagen daarna wordt het wisselvalliger en beduidend frisser. Dit was Dennis. E Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er staan nu geen files. Dit zijn de aangekondigde snelheidscontroles van vandaag. Op de A12 wordt er gecontroleerd tussen Utrecht en Venendaal. En op de A44 tussen Amsterdam en Wassenaar. Tot zover de verkeersinformatie.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 De Voice toch met je kunt doen. Sandra van Nieuwland en Moore thuis de Voice opgenomen. Uh, de eerste uitzending was het volgens mij en wat nieuws is is dat het um, uh, de auditieliedjes die worden allemaal opgenomen en die kan je dan downloaden via iTunes. Waardoor zij een tijdje op nummer 1 heeft gestaan. Even een korte verkeersupdate. Wil je nog naar het strand komen hier in Zandvoort of eventueel Bloemendaal? Um, de wegen zijn nog redelijk begaanbaar. Maar let erop dat er weinig parkeerplekken zijn. Want die staan wel redelijk vol. Waarvoor er, um, kan je beter openbaar vervoer pakken. Bijvoorbeeld de trein of de bus en anders um, uh, met de fiets. Lekker sportief als je dichtbij woont. Ja, scooter kan ook natuurlijk. Maar ja, zijn, uh, ook echt trein treinen Langere treinen zijn er ingezet. Ja, precies. Zo'n trein dat je aan het begin erin stapt, even doorlapt en dan ben je er al. Zeg maar, ja, zo Hey, biologisch voedsel wordt altijd mee um, gepromoot dat het zo gezond is en dat het heel uh, goed is voor de dieren. Nou, dat klopt ook wel, maar gezonder daar is nog niet iedereen over uit. Want uh, biologisch voedsel is niet gezonder of veiliger dan gewoon voedsel. Het levert geen serieuze gezondheidsvoordelen op. Dat blijkt uit een analyse aan een, uh, van het al toonaangevende onderzoek van de laatste 45 jaar... We eten wel steeds vaker biologisch. De omzet was euh, vorig jaar 881 miljoen euro. Dat was 17% meer dan in 2010. En 85 treinstations ondergaan het komende jaar metamorfose. Spoorbeheer ProRail gaat de stations opnieuw inrichten met nieuwe banken, wachtruimtes, afvalbakken en windschermen. nieuw is de stations voorzien worden van proefje, uh, proefjes waar reizigers op kunnen gaan zitten. Ook worden de glazen windschermen voorzien van zitteranden. De renovatie kost 125 miljoen euro. Een van de eerste stations die het nieuwe meubliek krijgen is het nieuwe station bij Hoeverlaken. Bij Hoeverlaken linksaf, toch? Ja, of rechts. Ja, nou ja, het, het, het, het, ik weet ook dat ze in Haarlem bijvoorbeeld die busstations hebben ze allemaal vernieuwd. Ja. Heb je nu zo'n digitaal bord, hoedje, dan sta je bijvoorbeeld Haarlem Centrum en dan zie je hoeveel minuten er uh, uh, ja. duurt voor de bus komt. Ik vind het allemaal goed hoor. Hey, en Britten vinden een budgethotel het meest geschikt voor een avondje overspel. 71% van de ontrouwe Engelsen doet het liefst in een hotelkamer die niet al te veel kost. 96% boekt een budgetkamer onder een valse naam en 76% betaalt contant. Ja, als veel mogelijk verdachte uh, Ja, jou, uh, ja leuk hè uh, En ik snap het wel Het enige wat je doet in een hotelkamer is er even tegen gaan. En het gaat je niet echt om het, uh, het luxe slapen, zeg maar ja, toch Het gaat gewoon om dat je even lekker kan vreemd gaan Ja, precies En um, ja, dat is, ik vind het zo raar Er zijn nieuwe reclamespots op, uh, op de radio Bijvoorbeeld van een website zoals Second Love ja. Dat is iets, uh, iets nieuws um, Dan kan je anoniem vreemd gaan Oh? En ze adverteren dan ook. Zit je, zit je nou ook met een sleur in je relatie? Doe er wat aan. Ga nu naar Second Love en maak een anoniem account aan. En dan mag je dus, kan je dus met andere mensen die ook een relatie hebben, kan je dus um, ja uh, afspreken. <laughs> en dat allemaal anoniem. Ik vind het zo apart. Lekker promoten die vreemd gaan Ja, ja raar hè. kan je beter. Nou ja, oké. Okay, nou ja, nou nou ja dan, misschien uh. kun je dan beter promoten voor een weet ik voor een mooie vakantie ofzo. Ja. Dus maar ja, moet je, je moet niet de vreemd gaan promoten. Ik want... denk dat het nog best veel wordt gebruikt. Nou ja, aan de andere kant, het is natuurlijk wel. Misschien wel makkelijk te achterhalen. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik doe het zelf niet. Ik ben. Uh, andere, ik... Kijk, als je bijvoorbeeld iemand op je werk tegenkomt, weet je wel. Ja. Dat kan je het echt onder, dit, onder je onder, uh, onder vier ogen uh, houden, zeg maar. Ja. Onder twee monden. En um, met zo'n site, nou, daar zitten meer personen aan, zeg maar. Ja. Doe. Nederlanders zijn de, de nou ja, Nederland zijn de ene op slechtste gekleurde burgers van Europa. Nee. Oh. Oh, geklede. Nederlanders zijn de op één na slechtste gekleurde burgers van Europa. Alleen de Russen lopen er nog blabberder bij dan wij. Volgens het onderzoek onder ruim 12.000 Europeanen. Het best gekleed zijn volgens het onderzoek de Italianen, gevolgd door de Spanjaarden, de Fransen, Britten en de Denen. Ja, de italianen zien altijd wel glad uit, hè. Die zijn anders dan netjes. Ja, maar, ehm... Um, nou, kijk naar jou, dat ziet er echt voor gemeten uit, dus dan snap ik het wel. geintje Ja, jij zit lekker aan die die af Vind je die mittel niet mooi? Dat past niet bij je shirt. Ja, het is een andere kleur, hè? Ja. ja. Het, het is een beetje beige achter, mijn shirt is wit. Een beetje piskleur. Maar, wow, dat ligt er echt aan de persoon, dat vind ik nou niet ja. echt... ja, uh... nou, iedereen heeft al zijn eigen smaak, zo. En, ja. Iedereen doet aan wat hij uh, aan doet. Ik vind Duitsers altijd heel lelijk gekleed. Ja, maar ze zijn voor mij ook over het algemeen wel dik, dus... Ja, hè? Ja. ja. Kijk, omdat daar naar buiten zit, die man met de rode shirt, vind ik ook niet uitzien. Nee, ja, nee ja, maar ja, die heeft niet zoveel uh, om zijn uiterlijk. Hè. Dat kan, kan je ook uh, wel zien, een beetje onverzorgd. Dat ja. uh, kan natuurlijk uh, zo zijn. Ja, maar ik denk dat het aan de personen ligt. Hè? Ja. Kan je, je moet je een uh, land bijvoorstellen uh, voorstellen. Of aanstellen, weet je. Ik weet niet dat het, het heet. Ja. Hé, hey, uh, je moet uh, iets aankondigen als ik al gaan... Uh, uh, nu doe jij, hè? Dus nee. jij moet uh, de ja, plaatjes ja, ja. hete hits aankondigen. Hete hitjes, heet of C-RM's antwoord? Ik durf ze niet aan te raken, anders verbrand ik mijn hand. Die hete hits gaan erin, hoor. Nee, er komt uh, Asaf Afide met uh, One Day, komt eraan. Komt eraan, ja. Ah, hij komt nu. Oh, hij komt er nu aan. Ik dacht straks. Nee, nee, nee. Dat is uh, Michael Jackson met uh, Leave Me Alone. En uh, zo meteen het regen nieuws. Maar eerst uh, Sanne van Doorn met Nothing Inside. Wat op laatst, de plaat zegt nieuwe Sander van Doorn, nothing inside. Zondag in Kennemerland. Je blijft op de hoogte. Je blijft op de hoogte. Met wat regio nieuws op 21 september aanstaande is het uh, Keep It Clean Day in Nederland. Weer een themadag erbij. Ja, maar dit keer is het wel het uiterst belangrijke. Eén waaraan Sandvoort op een bijzondere wijze aandacht wordt besteed. En waaraan iedereen, ja iedereen mee kan doen mee moet doen zelfs, want het gaat om uh, niets minder dan de toekomst van het leven op aarde. Keep it clean is precies wat de naam al zegt. Een grote uh, opruimdag. Het initiatief is in Estland ontstaan en verbrei, verspreidt zich razendsnel over de hele aardbol. 94 landen doen inmiddels mee. Ook zij organiseren een dag waarop grote mensenmassas worden gemobiliseerd om troep op te ruimen. Want zo simpel is het, als iedereen kan bijdragen door simpelweg naar buiten te lopen en zwerfafval op te pakken en de prullenbak in te gooien. Um, daarom komt het goed zeker En als ze een miljoen Nederlanders doen Dan moet je eens zien wat een verschil dat maakt Goede actie, mooie actie Ja zeker weten, dat het vindt het plaats op 21 september Gaan wij dat mee doen? Nou Ja, niet met één arm doen? <laughs> ja, ik kan met één arm, kan ik uh... <laughs> Laat het dan maar niet doen dan. Uh. Het lijkt dat vrijdag 31 augustus 2012 uh, Het lijkt het aanspoelde uh, Op het strand van Zandvoort Zuid Blijkt dat het te zijn van een vermiste man al januari toen zijn familie alarm dat spullen van 54-jarige Amsterdammer op het strand werden gevonden. De KWD dienst dienstwaterpolitie heeft sectie op het stoffelijk overschot laten verrichten... ...waaruit blijkt dat de man middels zelfdoding om het lezen is gekomen. Zijn familie is ingelicht. Vandaag natuurlijk een zonnige heerlijk warme dag... Temperatuur kan oplopen tot 28 graden. Morgen, ook nog periode met zon en wolkenvelden. Matig op het strand, vrij krachtige Zuid-Zuidwesterwind. Uh, Maximaal de temperatuur in Zandvoort zal rond de 21 graden zijn. favoriete liedjes van Queen er, Don't Stop Me Now op ZFM en het doet me denken aan een ander uh, fragment uh, slash filmpje, het was een uh, optreden van Freddie Mercury en hij ging samen zingen met het publiek en het klonk zo <laughs> echt, Ik vind het zo echt zo vet gedaan Freddie Mercury was het uh, live en um, dit, dit stukje werd ook gebruikt tijdens de afsluiting van de Olympic Games in London werd dit stukje en werd geprojecteerd op vier schermen en dan konden mensen in het stadion ook uh, meezingen hey, Zometeen muziek van Tom Helson Sun in her eyes en dit is muziek uh, nieuwe muziek van Rusty en Aluna George After Light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 Lekker zeggen we dit zomerse weer. Tom Helsen en Sun in their eyes. En we vertelden in het uh, eerste uur over een bericht dat de zand of de zand voor de Amsterdamse grachten werden schoongemaakt. En uh, allemaal blikjes en, uh, en uh, flesjes. Flesse. En uh, bekertjes uh, werden eruit gehaald. Um, daar hebben ze niet zonder reden gedaan, blijkbaar, want prinses Maxima vanmiddag daarin gezwommen in de Amsterdamse grachten. Ja, voor het goede doel is ze erin gezwommen, ja. Ja, ze heeft niet, uh, ze heeft niet gedaan dat Nederland zelf het WK won of dat ze misschien heel erg dronken was. Het was een goede doelactie, inderdaad. Het was de actie, uh, actie City Swim. Ze zwommen in een uh, wetsuit en met grote oranje badmuts. Twee kilometer om geld in te zamelen voor de ziekte AL, uh, ALS. ...en uh, prins Willem, prins Pils... ...en uh, de kinderen stonden na afloop haar op te wachten. Ja, ze heeft de 50 minuten heeft het uh, gedaan. Oké, okay. en uh, we hebben een uitslag in de Formule 1... ...vandaag de Grand Prix van Italië... ...oftewel het uh, circuit van Monza. Uh, de top 5 is als volgt. Op nummer 5 eindigt Kimi Raikkonen. Op 4 Felipe Massa, Op 3 Fernando Alonso. Op 2, ja volgens mij ook wel verrassend hoor... ...Sergio Perez uit Mexico, Hij rijdt voor de Sauber. En op nummer 1... ...Lewis Hamilton. Uh, Whitney Houston met, Ze lag uh, je meteen uit Ja weer. Jammer weer Jammer weer <laughs> Ik van Dan gaat ze me uitlachen Weet je jammer Maar het was uh, Whitney Houston Met uh, Love Will Save De B Hey PSV ja. Steekt uh, 5 miljoen In het vernieuwen en verbouwen Van het uh, Philips stadion Het onderkomen van de club Wordt grondig aangepakt En moet een uh, gasvrijere uitstraling Opleveren Ingangen en sponsorzalen Worden volledig verbouwd Hard nodig Zegt directeur Tini Sanders Volgens hem Kon je bij de ingang Niet zien of je nou bij een voetbalclub was of bij een metaalfabriek. Hoe komen ze ah, nee. aan het geld, hè? Ja. PSV. Ja. Ik Dat vind het, het zo League raar, ze ja. hebben een aantal of twee jaar geleden of zo, ze iets van 20 miljoen van de gemeente gehad, omdat ze die grond hadden verkocht of iets dergelijks. Okay. En uh, daar hebben ze heel veel spelers van gekocht. Maar ze hebben de laatste jaren niks gepresteerd. Ze hebben geen Champions League gehaald. Nee. Dus ik weet niet hoe ze aan die. Ik weet niet hoe ze aan die kosten komen, joh. Het is, het, ik vind het zo apart, maar ja, uh, misschien uh, horen we er binnenkort meer over als ja. weer de, de bekendmaker of wordt weer bekendgemaakt uh, welke clubs in het rood staan. Feyenoord wil het grootste en meest luxe, luxe stadium, voetbalstadion van Nederland gaan bouwen. Het nieuwe stadion komt op een paar honderd meter van de oude Kuip en het telt 63.000 zitplaatsen. Een schuifdak, 100 skyboxen en een parkeergarage voor 1500 auto's. En het mag ongeveer 300 miljoen euro gaan kosten. Ja, nou ja, ik, ik, ik ben benieuwd. Waarom nou, ik niet, heb weet mijn vraagtekens bij, hoe zo komen ze aan het geld? Ja, dat is meer, ik denk dat het meer van de gemeente, uh, en sponsoren en investeerders ja? en uh, Feyenoord gaat het niet betalen natuurlijk. Nee. Want A de Arena is ook niet van Ajax. Nee? Dus nee, het is van, uh, volgens mij een, van de stichting Arena of zo heet dat. Okay. Ajax huurt het. Ajax huurt de Arena. Okay. Nou hebben ze wel allemaal Ajax uh, logo's en zo, maar officieel ja. is het niet van de Arena, want dat kunnen ze nooit betalen natuurlijk. Oké. Okay. Ik zit nu op het strand met de radio aan en kijk eens om je heen. Ik denk heel veel mensen zie je ergens een blikje liggen of een plastic bekertje. Nee? Nou, uh, het zou best kunnen dat het alsnog ligt, want het is niet het schoonste strand van Nederland. Want dan moet je naar Noord-Beveland in Zeeland... Ook op uh, nummer 2 een Zeeuwse strand. Het strand bij Sluis. En op drie staat Schiermonnik Oog. Al tien jaar worden de Nederlandse stranden gecontroleerd op properheid. De algemene indruk van de inspecteurs is dat de kust steeds gauw een schoner wordt. Maar vind je het gek dat de strand helemaal schoon is, omdat er niemand komt, volgens mij. Ja, moet ik ook gewoon niet in een auto. Mocht niet in zijn auto. Op. Nee, precies. Dus, uh... Ja, ik kom niet kijk, hier het, vind je gek dat het zand voor niet grote strand is, omdat er. Al oh, met zo'n dag zitten er duizenden mensen op het strand. Zitten er uh, drie keer zoveel mensen als op een uh, op misschien uh, misschien ik ook... hoog, bij Sluis of bij uh, Noord-Beverland? Ja. Uh. ja, precies. Dus het is een beetje uh, raar om te meten. Zo kan ik... Uh... Zo kan wij het ook. Ja. Nou, zo kan ik het niet, want ik heb geen strand, maar... Uh... maar, maar zo kan ik ook zeggen, we zijn het beste John. in Zandvoort. Ja, daar zijn we... Hè? Ja. In Zandvoort zijn we het beste Oh, ja. ja. We zijn de enige. Nou, misschien nog een piraat. Dat kan ook. Ja, dat zou kunnen. Ik denk het niet, hoor. Maar goed. Ja... Een, een dronken student uit Groningen heeft een paar uur doodsangsten uitgestaan. Toen hij door een bizar ongeluk van zijn dak tussen twee krappe muren geleid en een muur vast kwam te zitten. Hij had nog gelukkig bij een ongeluk dat iemand hem na een tijdje had horen roepen. Uiteindelijk moest er een muur worden opgehakt om hem te bevrijden. Zou voor, het zou je toch... Uh... Krijg je het een van elkaar, Hij was ja. dronken, hè? Ja, maar... Wat voor een muur is dat dan, joh? Ja, dat vraag ik me ook af. Ik heb geen idee. Van een klein steegje of zo waar je in gereden is of zo. Dat weet je misschien. Nou, hij is gevallen. Tussen twee krappe muren. Hij gleed, is dat muur vast, muur vast ook, al leuk. Ja, nou ja, ik weet het niet. Het is wel ja. een, een apart verhaal, laat het ja. zo noemen. Ja. Nou, heel apart. Heel vaag. Uh, wil je nou, uh, zit ik nou lekker op het strand en wil je nou een keer uh, even je favoriete plaatje horen? Dan uh, dat kan dat natuurlijk. Dan kan je even bijna naar de studio. Naar het nummer 5731969. Of uh, via Facebook of Twitter van ZFM Zandvoort. En dan kan je een plaatje aanvragen. Maar we gaan eerst even draaien. Carlyway, Jetson met Call Me, Maybe.